Het is 9 uur. Trudy Vendrig met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft op verschillende plaatsen langs de grens geschoten op Palestijnse demonstranten. Daarbij zouden zeker 12 mensen zijn gedood, de meeste in het grensgebied met Libanon.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 Op het Museumplein in Amsterdam is landskampioen Ajax... door tienduizenden supporters gehuldigd. Trainer Frank de Boer bedankte de fans voor de steun in de afgelopen tijd. Na afloop van de huldiging werd de sfeer grimmiger... en braken enkele vechtpartijen uit. Ook raakten mensen in de verdrukking. Tientallen mensen moesten bij een EHBO-post worden behandeld... en ambulances hebben moeite in het plein af te komen. Ajax won vanmiddag de beslissende wedstrijd... tegen titelverdediger Twente met 3-1.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 De nummer twee van het IMF, John Lipsky, neemt voorlopig de taken over van topman Strauss-Kaan. De Fransman zit vast omdat hij vannacht in een hotel in New York zou hebben geprobeerd om een kamermeisje te verkrachten. Lipsky praat vanavond in Washington met het bestuur van het IFF. Strauss-Kaan zou vandaag met de Duitse bondskanselier Merkel een gesprek hebben over de Griekse schuldencrisis. Morgen stond een ontmoeting met de Europese ministers van Financiën op de agenda. Het weer vanavond droog, vannacht in het noorden wat regen en een minimumtemperatuur van een graad of 10. Overdag bewolkt met in het noorden nog steeds wat regen. En het wordt dan tussen de 15 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. De wet van Pareto.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 Verstikkende ventilatie. 1 miljoen nieuwbouwhuizen blijkt zo ongezond dat bewoners er ziek van kunnen worden. Nou, daar moet je niet in wonen. Dan moet je onmiddellijk evacueren. In Karo Brandpunt, vanavond, kwart over 10, Nederland 2. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar Lexens.com. Geef Nederland, geef. Doe het voor elkaar. Voor de piano van het koor van je zusje. Dat doe je toch voor haar?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 Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond vanuit de luwte van de feestelijkheden. En hou het rustig daar, jongens, op het Museumplein. Jullie zijn kampioen Ajax. Gefeliciteerd. Straks in als de dag van gisteren. Een danser die niet meer kan dansen. Maar nu eerst dansende... Aapjes, mechanische aapjes, magische aapjes. Ze zijn een beetje weggezakt, ze zijn een beetje uit de tijd geraakt... zoals meer mechanische dingen uit die mechanische tijd. Ik noem een jubox, ik noem een oude mechanische flipperkast. Ze zijn weggezakt, maar iedereen kent ze nog. Echt, iedereen. Iedereen van boven de 30, 35 kent die aapjes. De aapjes uit de bimbo-box. En waar kwamen die aapjes vandaan? Wie bedacht ze? Wie bouwde ze? En zou zo'n fenomeen nog toekomst hebben? Martin Winkema die gaat het spoor der mechanische apen volgen in de documentaire vanavond: de Bimbo-box. Eerst maar eens wat kijken- en luistergeld ingeworpen. Ik ben in speeltuin Groenendaal in Heemstede. En daar staat een van de laatste bimbo-boxen in de open ruimte. De bimbo-box? Ja. Dat is lang geleden, Bij VND stonden die altijd. Ja, dat was, ja, ik had het geld niet om er een... Er moest vijf cent in of een kwartje, weet ik niet. Ik denk een kwartje of zo. Die apen roepen dan de geur bij VND op en dat je daar met je ouders naartoe ging en dat dan die beestjes klep voor de klep, de klep de muziek maakte. Dubbeltje misschien. Ja, het is uh, altijd een feest als je er wat in Mag houden? Ja. Hey, Mogen... Ik ging wachten tot iemand er wat in houden. Oh, ja. Op jou gewacht ja. Precies als het hoort. De zeven aapjes die spelen driftig op hun trommels, saxofoons, gitaartjes en met sambaballen En totaal asynchroon met de muziek. Die nauwelijks is te horen over het geraten van het mechaniek. Alles is zichtbaar versleten. De apen zijn mottig. De metalen scharnieren schemer door in de ellebogen en de nekjes die op en neer bewegen. En één aapje zit tijdens het bewegen permanent verstrikt in de palmboom... die zo van achteren over hem heen hangt. Deze apen werken zo hard. Al 40, 50 jaar lang. Want de eerste bimbo verschenen in 1958... Ja, daar was ik vroeger heel erg fan van. Fan van? Ja? Ja, die stond er ooit volgens mij bij V&D, bij Veromen de en, en, en heeft veel... Mijn moeder weet dat ik, volgens mij ging ik daar nooit weg zonder dat ze er geld in had gegooid. En dat ik het hele ritueel had uh, gehoord. Moest er een dubbeltje in of een kwartje? Wat moest er in? Ja, een kwartje deed je erin en dan gingen ze spelen. Nou, de... je bleef daar lopen. Dus ik bedoel, niet eerder weg of je moest die bimbo box gedaan hebben. We gingen niet eerder weg? Nee, ik ging niet eerder weg. Ah, ah, mooi. Dus kwam, kwam u veel in de VD? Nou, ik woonde bij de VD, dus ik kwam er eigenlijk dagelijks. Dus je moest dagelijks een kwartje erin gooien? ik moest dagelijks een kwartje erin gooien. Kinder, kinderen goud goudgeld gekost. Ik had er bijna is... zelf één kunnen kopen. En die zei nooit nee? Nee. Nee, dat doe ik niet. is dus altijd een kwartje erin? Altijd een kwartje erin. Dat is wat ik allemaal hoor. Bijna heel Nederland boven de 30 heeft herinneringen. Maar daar voorbij komt het niet. Er is niets geschreven over de BIMO Box. Er is nauwelijks betrouwbare informatie. En ik wil meer weten. Waar die apen vandaan komen. En wat nou hun geheim is. De magie waarmee ze ons betoverden. Ja mooi hè. Dat, dat raadt er nu op het eind. Dat die apen niet allemaal tegelijk kunnen stoppen. Nog een keer. Maar goed. Eerst ga ik maar eens te raden bij Museum Speelklok in Utrecht. Een dierbaar kleinoot op deze expositie is het aaporgel... dat apen en noten samenvoegt tot apennoten. Zwart-wit beelden uit eind jaren 50. En ditzelfde... Apenorgel, Let wel, geen bimobox, hè. Dit is een heel antiek apenorgel. Dat staat nog steeds in het museum. Een beetje spookachtig is dat toch wel. Die uh, muzicerende aapjes Die eeuwig dezelfde levendigheid feinzen. Medewerker Friedel Derksen draait het orgeltje nog eens rond. Ja, die aapjes die, uh, die spelen nou op een uh, viool en op een cello. Het in het midden achter het tafeltje... Die tilt de bekertjes omhoog die op de tafel staan. Een soort barretje, barretje. Een uh, apenorgeltje. Vriel, Derks, um, uh, ja, de, de eerste apenorkest Waar moet je die uh, plaatsen in is. geschiedenis? Nou... Um... Parijs was een centrum van automatenbouw. En er werden ook onder andere aapjes gebouwd. Rond 1860, 1880. Echt het hoogtepunt was rond uh, 1880 zo'n beetje. Het heeft dat te maken met de rondreizende uh, muzikanten die ook aapjes... Uh... Ja, ik denk het wel. Ik denk dat daar toch ook wel... Ja, het is niet helemaal maar, te bewijzen. Maar een aapje uh, en een orgel, dat is leuk, dat is vrolijk. Het aapje ging vroeger ook... Met de orgelman mee en dan ging hij vaak centjes ophalen met een petje. Dus vandaar die link: orgel en aapje, dat is niet zo heel raar. Dat zie je al heel vroeg. Kijk, de fascinatie voor het mechaniek: hè? je wint iets op en er gaat iets bewegen. Hè? Ja. Wat, wat, wat, is dat? Wat, wat is dat nou? Dat, dat... Nou, ik kan een heel mooi voorbeeld geven. We hebben hier bijvoorbeeld een konijn in het kool in het museum. En kinderen van. Een konijn, ter... in, een kool. Een konijn ja, ja. in een kool, ja. ja. Een heel mooi wit konijntje. Ja. En kinderen hebben tegenwoordig zoveel mooi speelgoed. Dat kan zoveel. En toch, als je hier het konijn aan kinderen laat zien... het konijn is honderd jaar oud. En die kinderen kijken ja, de, en de magie de, straalt eraf. Het konijn komt uit, komt uit je kool, ja. uh, langzaam omhoog. Ja, hij kijkt rond en hij schrikt en hij schiet weer naar binnen. Ja. Uh, het binnenwerk is ongehoord simpel gebouwd. Er zit heel weinig materiaal aan, want ze hebben rond 1900 geprobeerd om zo min mogelijk materiaal erin te stoppen. Uh, de kool is van papier-maché, een beetje beplakt met stof. Het konijntje bestaat uit een klein papier-maché-hoofdje... Papier met uh, kleine konijnenoortjes, glazen oogjes. Er zitten een paar draadjes in en drie tandhielen. En je hebt een konijn in een kool. En... Ja. Maar die, die bimbo-bokjes is ook heel erg eenvoudig. Dat is ook een heel eenvoudig ding. Ja, want het, het komt allemaal uit hetzelfde voort. Zo min mogelijk materialen een groot mogelijk effect bereiken... Waarom staat er geen bibelbox hier in het speelblokmuseum? Speel speel nou, omdat onze instrumenten hebben een eigen klankbron hebben. Of er zit een speeldoos onder. Of er zit... Maar het heeft een eigen klankbron. En dat is bij een bimbo-automaat net niet meer. Dus hij valt net buiten onze collectie. Jammer. Want, want kijk, de bimbo-box, namelijk, die muziek die onderuit komt. Die is volkomen onafhankelijk van die bewegende aapjes. Dat correspondeert totaal niet met elkaar. En het staat ook heel zachtjes. Dat moet ook, want je moet dat mechaniek horen. Het gaat om het horen van dat mechaniek eigenlijk. Oh. Met andere woorden, is dat eigenlijk ook niet een soort muziek. Ik raad, nee, ja, de, zo, zo, ik als, als restaurator zie dat niet als muziek. Dat is gewoon... Probeer je Probeer toch zo zacht mogelijk te houden? Ja, mechaniek. je probeert altijd de mechanieken zo zacht mogelijk te, te houden. Wat je hier hoort, dat is dus eigenlijk maar een heel eenvoudig mechaniek. Een bimbelbox, dat is eigenlijk niet meer dan een paar braadstangen die door middel van een motortje ronddraaien onder het nepgras. Eén braadstang voor iedere rij apen achter elkaar. En op die stang kan je dan die apen klikken. In ieder van die apen zit dan ook nog een mechaniekje. En je hebt twee verschillende soorten mechaniek. En dat wordt dan aangedreven, dat mechaniek, door die ronddraaiende stang waarop ze vastzitten. Heel simpel eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk leuk als je zo'n ding begint te sleutelen. En je doet bijvoorbeeld die, die achter die, die kast los. En dan zijn er altijd kinderen in de buurt. En die moeten meekijken. En die kopjes die gaan voor jouw gezicht. Dus je ziet niks. Dan moet je die even aan de kant gaan. Want ik moet het ding even repareren. Ja, ja. En dan toch blijven zitten, weet je wel. Dat is gewoon leuk. Dus <laughs> ja, zonder weer. Dat zegt Henk Maas. En die heeft jarenlang alle bimoboxen in het land onderhouden. Als eigenaar van het speelautomatenbedrijf Gamo. Hij het werkte gewoon. Het, het stond jarenlang in de zaak. Het, het ging haast niet kapot. Of er moest dus een asje kapot gaan in de pop zelf. En als dat gebeurde, dat hij bijvoorbeeld aan één kant los zat... dan hing hij de feite scheef in het asje dus. En dan ging het hele aapje dat ging met geweldig naar de dan, dan, dan ruit toe. En dan hoor je bonk poink, poink, ponk. met z'n kop. Dat is tegen die raam man. Ja, dat is ook wel leuk. <laughs> dat is iets aparts. Dan kom je dus binnen en hoor je al wat er aan de hand was. Dan hoor je wat er aan de hand was, ja. Maas brengt me op het juiste spoor. Terug in de tijd. Want zijn bimbo-boksen kwamen allemaal uit het diepe zuiden van Duitsland. Daar werden ze gemaakt. Door de bimbo-boksenbouwer in het dorpje Idertissen. Ernst Buk. Die, uh, die kwam ik heel vaak tegen. Bijvoorbeeld in, in Frankfurt, in, in Parijs, in Londen kwam die. En, en bij elke beurs stond meneer Bok, die stond daar met zijn bimbo-boksen. Het was een, een zeer statige man, een reizige man, maar echt een... een, een... Een geinporum, was ze wel eens in Amsterdam zeggen dus. En ja, daar kon je heel goed mee praten, kon goed uit de weg. En uh, had je problemen met een bimberbox. Hij kon je alles vertellen, uitleggen. Hij bleef er ook een beetje meer mee, mee, uh, mee rommelen. Heb heeft zelfs gegeven, heeft hij daar dus een eierautomaat van gemaakt. Dus je had dan muziekje muziek luisteren van een minuutje lang. En dan kreeg je dat zo'n een verrassing, eitje kwam eruit. Nou, dat was dus niet zo'n succes. Dus met uh, andere woorden, de bimbo box met een verrassingseitje? Ja. ja. Maar een aap die eieren legt. Ja, een aap die eieren legt, inderdaad. Had hij kokosnootje moeten zijn. Kokosnoot was beter geweest, inderdaad. Ja, die was inderdaad beter geweest. Dat zou kunnen, maar of die dan gemaakt werd, dat weet ik dus niet. Ik heb geen idee. Het was ver weg bij mij. Hij is jammer genoeg overleden. En ja, ik denk, als je nou wist dat wij aan het praten waren met elkaar... en hij wist ervan, dan zat hij erbij. Ja, <laughs> ja dat weet ik heel zeker. Zonder meer. Ja Ja, Buck leeft dus niet meer. Maar ik heb een aanknopingspunt en stop op de trein voor het lange rit naar Beieren. De Bimbobox achterna. Kent u deze nog? Nee. Ja, en zo, zo'n ding. Ja, dat ken ik wel. Ja. Ja? ja. Hebt u een herinnering eraan? Ja. Wat is uw herinnering eraan? Dat die pokken ding dat je al de geld in moest stoppen en dat je nooit geld van jou dus kreeg. Dus wat deed u daar? Wat deed, wat deed u dan? Wat ik dan deed? Dan ja, weet je vervelend natuurlijk. Ja? Ja. Kent u deze nog? Ja, die ken ik. Ja, dus vroeger in Amsterdam stond er ook zo eentje. Dat was natuurlijk heel, erg, heel erg leuk, vond je dat? Je hoofdjes waren er wel eens af en dat was dan ook wel een heel raar gezicht. hoofdjes waren er zo? Ja, die hoofdjes waren er wel eens af. Ja, dat was een beetje stom gezicht. Als kind zei het toch wel erg interessant dat het hoofdje nog gebleven was of zoiets. Met dorstte thuis vroeger nooit wat. Dus dat was heel interessant dat er eens wat stuk was. <laughs> nee, maar het bleef eigenlijk maanden. Eigenlijk bleven die dingen stuk. Het <laughs> was heel erg ingewikkeld om het uh, open te maken of zoiets dergelijks. Ik heb geen idee. Ja, Leuk. dus vandaar dat we het ook niet altijd mochten. Dus, uh, Mijn moeder zag het nu niet zo van in. <laughs> Aangekomen in Ieretische, word ik vriendelijk ontvangen op het erf van de oude boerenhoeve van de familie Buk. De weduwe van Ernst, die uh, leeft nog wel. Zij naaide alle kleertjes voor die honderden apen die hier uh, zijn vertrokken. Sombrero's en uh, van die Mexicaanse jasjes. Maar haar kan ik niks meer vragen, want ze leeft inmiddels in een andere wereld. Weet niks meer. Haar dochter Edith was een jong meisje toen de Bimbleboxen hier werden gebouwd. midden de jaren zestig. Dan moesten we als kinderen uh, helpen die eieren ze vertelt hoe ze de verrassingseieren voor in de automaten moest vullen met snoep. Okay. Also ze, de, ja. ja. En dit is Jorgim Salzgeber, van kleinzoon van, van Ernst oh. Böck. En die ja. legt uit dat zijn grootvader niet alleen bimmelboxen bouwde. ...maar dat hij ze ook exploiteerde in pretparken. Also, midden e ja, bij 70 ging ze heel goed. Tot de bimbo -boxen uit de gratie raakten. Zo'n beetje in de jaren 80 was dat. Daarvoor ging het al wat minder, maar de jaren 80 liep het echt heel erg af... ...vanwege spelletjes als Pac-Man. Maar ik weet waar ik dan zo so 18 of 20 jaar oud was, zo 1990. Ik weet dat ze hier waren, in het gebouw, maar ik weet geen productie meer. Joachim weet ook nog hoe je een bimbo -box bouwt. Maar hij doet dat al jaren niet meer... Geen tijd, een drukke baan elders en een groeiend gezin daarnaast. Als hij telefoontjes krijgt van mensen die nog zo'n bimbo-box willen, dan zijn dat bijna altijd Nederlanders. Also, ja. Ik heb die ganzen contacten en alle waar ik verkocht heb, werkelijk ja, tot 90, 95% naar Holland verkouden. Ja. Hallo. Hallo, servus. Hij geeft me een rondleiding door de voormalige werkruimte van Automatenfabriek Buk in de schuur achter het woonhuis. Hier zijn uh, originele muziekinstrumenten, trompeten of een trommel. Und, uh, ja, alles was man an en alles wat men aan muziekinstrumenten In En daar in een hok zonder licht, daar staan ze gestapeld. Tientallen dozen met apen. Alles wat je nodig hebt voor nog wel honderd nou, bimmelboxen, misschien wel minder. Also, daar hebben we nog een hele menge fattige apen. Schon, die... Ach ja, allemaal apen, allemaal apen. <laughs> allemaal dozen hier, met allemaal opschriften. Uh, zeven apen. 30 varen, 40 varen. Also, die zijn alle zo fattig hier. Ah, ze, dus, die apen die zijn, zijn allemaal schon, Met uh, compleet. Die zijn al ah, ja. compleet. Also, die ja. kun je ja. hier jetzt sofort verbouwen. Dus, daar zit de pels omheen rond deze apen. Daar zit haar op en uh, ze hebben die muziekinstrumenten. Die voor affen liggen hier eigenlijk? dit zijn dus knap 1000 stukken. Ongeveer 1000 apen. Maar het is allemaal heel erg oud spul. Bij de alles is meer dan 50 jaar oud. En wat hoor ik nu? Dit komt helemaal niet van hier. Dit is niet de oorsprong van deze business. Ernst Buk was niet de bedenker van de Bibelbox... Wel van andere dingen hoor. Ik mag neus in zijn oude papieren en kom ook trooiaanvragen tegen. Eh, bijvoorbeeld uit 1950 voor een TomTom uh, Tom avant la lettre. Een uh, autonavigatiesysteem door middel van een uh, elektromagnetische kompas... die een naald aanstuurt die over een landkaart schuift. En Buck is de uitvinder van een verbeterd vizier voor boordgeschut. Hij was piloot in de Tweede Wereldoorlog. Maar hij was niet de uitvinder van de bimbo-box... Buk heeft een hele failliete boedel gekocht van een andere ondernemer... uit een ander dorp meer dan 100 kilometer verderop. Daar moet ik de uitvinder van de bimbo-box zoeken. En dus neem ik weer de trein naar Baden-Württemberg. Naar het dorp Maakstad, ten westen van Stuttgart. Uh, ja, ja, van vroeger. De bimbo-box. ja. ja? ik vind ze nu een beetje griezelig, maar toen vond ik het schijnbaar uh, wel erg leuk. Griezelig? Ja, ja, ja. Ik, ik weet niet die bimbo box. Ja. Het is een beetje kitscherig, hè? Kitscherig. Ja. ja. die zenuwachtige aapjes die altijd zaten te spelen. Zenuwachtige aapjes. Ja, hij stond iets te snel afgesteld en het was altijd heel raar snel voorbij ook. Voor dat kwartje wat je erin gooit. Een kwartje, vriendin. Ja. Ja. Nee, nee ik heb, op zich heb ik mijn jeugd een beetje weggevaagd. <lacht> dus uh, als de bimbo-box er even is, is die gewoon uh, bij mij verdwenen. Is je meegegaan de afvalbak in? Inderdaad. Nou, ja, zeg. <lacht> <lacht> Maakstad is een mooi gelegen, maar een beetje vreugdeloos dorpje. Ik denk dat dat komt doordat de doorgaande weg dwars door de kern loopt. De huizen langs die route zijn wat groezelig van het uitlaatstof. En, en dan ligt breed asfalt in het oude centrum, overal. En daar verblijf ik aan het dorpsplein in een pensionnetje. Nee, bimbo-box. Dat is een affenautomaat. en moest Moet aan München dan kun je die affen dansen, muziek maken. Kenst u dat? Nee. Nee. nee. Komt ze uit Maakstad? Ja, ja. ken ik net. Honderdduizenden van Hollenden kennen deze machine uit Maakstad. Precies. Nee. Nee. Nee. nee, eerlijk niet. Als ik hier over Walter Talk begin. Weet niemand meer wie dat was. Vroeger wel. Rond 1960 kende iedereen Aventalk. Zoals ze hier heten. Apentalk. Dat was in 1957. Um, uh, juli, augustus. Daar heb ik een aantal kennengelernt. Walter Palme is elektrotechnicus. In 1957 ontmoette hij in Stuttgart de jonge ondernemer Walter Talk... uit Coburg, in het noorden van Beieren. En die had een idee. De bimbo-box. En daar kwamen we met de idee... beziehungsweise hij had die idee en had al schon om en wat weet ik niet alles. Uh, die idee zelf beweglichen affen die bewegten affen als kinderbelustiging... Ja, en daar hebben we also angefangen. Ja. Waar dat idee zo vandaan kwam, weet Palme niet. Maar alle apenkoppen, de apenvachten en de mechanieken werden allemaal los van elkaar gekocht in Coburg. En meegenomen naar het dorpje in Maakstad. Aus Coburg, aus der Spielwarenzentrale, hebben we deze grondkörper bezogen. En die affenköpfe, ja, en die felle, ja. De hele bimbo werd in elkaar gezet met een klein team in een huisje in Maakstad. En uh, dat werd hier bij ons, dan in de firma, uh, samengebouwd. Palmen zorgden voor de elektronica en een paar vrouwen naaiden de apen aan elkaar. En dan zijn etliche vrouwen daar geweest, die hebben die afen bezogen en we hebben ook Mickey Mouse-figuren gemaakt. Al in 1958 stond de eerste bimbo van de UTA Electroacoustique. Op de beurs in Frankfurt. En was meteen een succes. We hebben hier ook etliche stuk gebouwd. Ne? Ja, oh, ik heb alleen in Amerika heb ik 30, 40 stuk monteerd. We hebben vielleicht 50 stuk 30 stuk of 50 stuk naar Portugal gelieferd, Nederland ook. Also uh, vragen ze mich naar Zahlen, dan leg ik me niet vast. Honderden bimbo boxen hebben ze gebouwd in die jaren. Voor Portugal, Amerika, Nederland. De vraag was zo groot dat ze hun vrachtwagentje moesten overladen met bimbo boxen om die op tijd in de havens van Hamburg en Bremen af te leveren. Er gingen zes daarop, dat was een waren vw transporter Er gingen zes bimbo boxen daarop. Dat is meestal zo weggevaardigd dat men in het donker gevaar is, dat niemand van de politie gemerkt had dat ze overladen waren. Dat deden ze dan stiekem, s'nachts. Wanneer de politie minder controleerde, overgewicht. En dan avonds had men weitergemacht, weil de arbeid weer was. En dan is er twee dagen später, vielleicht, wiedergefahren. Zo ganz heimlich, af die af abgelieferd? Die zijn niet heimlich abgelieferd. Ja, waar je niet, dat is waar, dat is voor overladen. Nou ja, oké, dat had ja met de Affen niks te doen. Ja, Gott, was macht man niet alles, ne? Ja, zo is het halt, ne? Door ondernemer Walter Talk had dus een gouden recept. En het was een bon vivant die het ervan nam. Die eens belde vanuit Italië met het verhaal... dat zijn vrachtwagen vol bimbo Boxen was gestolen. Maar dat hij nog even bleef om vakantie te vieren. Maar die laatste anekdote wil of kan Palme niet bevestigen. Wat was die avontalk voor man? Was Palme met een bevriend? Maar ik wil niet zeggen bevrienden. ik heb ook mijn problemen gehad met die man. Waar was man? Ja, wat zal je zeggen? Hij was geen kind. Uh, De onschuldigheid. <laughs> nou, nee, niet bevriend. Ik heb mijn problemen met hem gehad, zegt hij. Laat ik het zo zeggen: hij heeft van het leven genoten. Maar hij kon onderzet en winst niet van elkaar scheiden. Ja, nou God, ik heb, ik zeg ja, ik heb dat geleerd. wie ik het niet maken zal met leven in het geschäft. In 1962 ging het bedrijf failliet, terwijl het eigenlijk uitstekend draaide. Zo, so, ganz einfach. Ik ben eerst 1962 in concurs gegaan hoe dat geschäft uh, immer goed gelopen is. Slechts vijf jaar lang was de bimbo-box gebouwd. En er waren nog heel veel honderden apen over. En mechanieken en instrumenten en apenvachten. Maar ook Disney-figuren die je ook in zo'n bimbo-box kon klikken. En zwarte poppetjes, negertjes. Hmm, ja, neger hebben we ook gemacht. Wie ja. viel? Dat weet ik niet meer. Maar manchmal. Ja, ja, ja. Ze nog we gemaakt. Bimbo betekent aapje. Maar het was ook een scheldwoord in de jaren 50 in Duitsland. En trouwens ook in deel van Nederland. Het betekende daar zwarte man. Ja, dat was het vroeger. Dat darf man je heute niet meer zeggen. Ja. Nee? Maar het had zich uh, uh, waarschijnlijk uh, keiner dan gestört. Wij men dat is een bimbo. Ne? Dat was geen enkel probleem, zegt Palme. Daar had niemand moeite mee. Er warm praat palmen niet over de Bibelbox. Ja, met primitieve middelen even versucht, dat ze hebben dames voor vervulling middelen versucht, uh, die sache zo zu, uh, herzustellen dat het even functioneert. En dat het dem schein entspricht. We hebben het ding zo goed mogelijk gebouwd met de middelen van toen. Dat zijn eigenlijk zijn uh, voornaamste gedachte over die box. Niets over de wereld erachter, in de kinderhoofden. En hoe zit het met dit dorp, met Maakstad? Hier werd de bimbo-box gezien als exportproduct. Niet voor het eigen dorp. Er kwam hier zoveel vandaan. Er werd van alles in elkaar gesleuteld. En toen de boel 50 jaar geleden ophield, was ook die bimbo-box weer snel vergeten. Maar sinds kort staat in het Heimaatmuseum van Maakstad een bimbo-box. Omdat een vrijwilliger van het museum het ding nog kende van vroeger. Maar die aapjes bewegen wel veel te snel. Dit is niet goed afgesteld hier in Maakstad. Holst van de nacht spook ik wat rond in dit shovelpensionnetje. Het uitzicht op het oude plein met het raadhuis, de kerk. Zelfs de doorgaande weg is stil. Het is hier stil. Zo vreselijk stil. Mijn kamer is een beetje mottig En er zitten... Groene peertjes in de bedlampjes. Groene lampjes. Precies als in zo'n apenkast. Als ik naar buiten kijk... voel ik me net een aapje in een bimbobox. Maar er is verder niemand op straat. Niemand die mij ziet... of vraagt waar ik mee bezig ben. En niemand die weet wat er met Walter Talk is gebeurd. Ook Palme heeft geen idee. En ja, dan is er... Ja... Ich weiß nicht, wo er hingegangen ist, keine Ahnung. Auf alle Fälle ist er gestorben. Das ist mindestens 40 Jahre schon her. Aufenthalt ist in jedem Fall tot. Wenn ist der gestorben? 1978, 1978. 50 Jahre. Ja, ja, so. Alt. älter ist er nicht geworden, ja. Hat er, hat er noch neue Ideen gehabt und äh, Sachen gebaut? Wissen Sie davon? Wir haben nichts mehr gemacht. Nein. Gar nichts. Gar nichts. Ja, er war ja so lebenslustig. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Keina Anu. Terug in de trein naar Idertissen. Want ik wil meer weten over die zwarte poppetjes in de bimbo -boxen van vroeger. Die, die, die, die negertjes. Die heb ik nooit gezien. Maar al het materiaal dat er nog is van vroeger, dat ligt in die schuur van de familie Buk. Dus wie weet. En wat zit er achter? Is die box expres bimbo-box genoemd vanwege dat scheldwoord voor Zwarte Man? In het Engels betekent het trouwens ook nog eh, domme, domme schrettenbak, dat betekent het eigenlijk. Maar daar gaat het niet om, het gaat over die oude betekenis van bimbo. En ik ben inmiddels eh, te raden gegaan bij Peter van Tricht, een gepensioneerd Nederlands journalist, die duizenden ansichtkaarten verzamelde over Sinterklaas en Zwarte Piet. En dus het een en ander weet over beeldvorming in de populaire cultuur. Hij denkt dat die bimbo-box niets te maken heeft met racisme. Nou ja, ik heb uh, dan ook eens een keer... Na, ik heb nagekeken uh, in mijn nexicon, de jubilectuur. Uh, heb ik ook iets gevonden over bimbo. Nou, het gaat over een aapje. Het is heel onschuldig. Uh, het is ook na de oorlog nog uitgegeven. En dat bimbo, was... eine lustige Ja. Precies, ja. eine ik affingeschichte. En het komt in wezen uit uh, 1908. Dus ja, het gaat dus toch... En bimbo betekent dan... Bimbo is de naam voor een aapje. In 1957... Hij is ook nog uitgezocht in 1957. Dat wist ik helemaal niet. Jim Reeves heeft, heeft, heeft, had een liedje bimbo. Ja, die bimbo-boxer Box. vertelde mij... die komt uit 1958. Nou, en toen was dat liedje van Jim Reeves... en uh, uh, Amerikaanse uh, popmuziek... was ongelooflijk populair in Duitsland. Doordat natuurlijk daar zoveel Amerikanen uh, zaten... en die hun eigen zenders hadden. En... Uh, waarbij rechtstreeks werd uitgezonden vanuit de Verenigde Staten. Dus daar zat niks tussen. En Bimbo betekent dat een jongetje, een klein jongetje? Ja. Dat, dat, dat, dat nummer was echt een geweldige hit. En vooral ook omdat het heel goed aansluit op de Duitse slagertraditie, hè? Het is een super simpel melodietje. Het is een super simpele tekst. En uh, dus, uh, dat komt er wel prima uit. En het ligt natuurlijk lekker in het gehoor, bimbo. En als je dan nog zegt bimbo box, dan heb je natuurlijk een fantastische alliteratie. Bimbo, what you gonna do, yo? bimbo, bimbo, does your mommy know? That you're going down the road to see a little girl, En ik denk dat aapje, dat musicerende aapje... Ja. maar dat zou je nader moeten onderzoeken... ik denk dat het van dat Schuko-speelgoed kwam. Want Schuko, Schuko? Dat was, Schuko... dat was een uh, luxe speelgoedmerk in Duitsland... Ja. van mechanisch speelgoed. Stoftieren, hè, in het Duits. En die hadden uh, aapjes. En die aapjes, uh, die waren niet zo hoog. Die waren eigenlijk net zo groot als die aapjes in die bimbo-box. En die uh, konden bewegen... En eentje, dat, dat herinner ik me nog ontzettend goed van vroeger... die sloeg met die bekkens tegen elkaar. En dan liep hij en tegelijkertijd sloeg hij met die bekkens. Schuko had ook een aap met een trommel. Die dus liep en trommelde. Kijk. En dus dat was echt dus... Want Duitsland het was, was natuurlijk... dat was onbetaalbaar. Dus, dus daar konden, konden de meeste kinderen helemaal niet... Die kregen ze de meeste ja. kinderen nooit. Maar een muntje in zo'n bibelbox gooien, dat kon natuurlijk wel. Tuurlijk. Nou je weet... Duitsland was natuurlijk ook een echt speelgoedland. Hè? Dat had altijd een enorme speelgoedindustrie uh, gehad. En dat is eigenlijk na de oorlog is dat afgetakeld gewoon, omdat het te duur was. En er kwam natuurlijk via Amerika enorm veel uh, goedkoop speelgoed op de markt en via Engeland. Hè? Dus werd Duitsland overspoeld met uh, Amerikaans en Engels speelgoed. In links. Terug bij de familie Buk, weet ik nu. Idiotische bijen. Ik laat Edith en Joachim een filmpje zien van die bimbo-bokje Maakstad. En zo weer. Ja, ja, ja. Dit is te snel. Ja, zeggen ze. Ja, die apen bewegen inderdaad veel te snel. Oh, die arme af. Arme af. Ja, die sneller kapot. Ja, ja, dan gaat ze daar veel sneller kapot. Door die snelle beweging. Dus getrieven onder Arme apen, ja. En dan over het woord bimbo. Jokie merindert zich inderdaad problemen. Daar ken ik de geschichte van mijn grootvader... dat er problemen gab met neger en de naam bimbo. En uh, Dat was een beetje het racistische. Waarvan men dan niet wilde, dat die box met neger bimbo-box heet. Zijn grootvader mocht de bimbo-box wel bimbo-box blijven noemen. Maar er mochten vanaf de jaren zestig geen zwarte poppetjes meer in. En dan uh, was het uh, niet zo so. de naam bimbo-box zouden blijven... maar men wilde ja. dan geen neger meer instellen. stellen. Dan loopt hij het oude magazijn weer in en trekt een oude doos van de bovenste plank. Het zijn inderdaad die zwarte poppetjes, die negertjes. De is zijn halvergaan en een ves op hun hoofdjes. Precies zoals de antieke zwarte poppen in de automaten van het Museum Speelklok in Utrecht. Dus dat komt ook wel van heel ver terug. Joachim rommelt nog wat door het oude materiaal dat hier nu ligt te liggen. Tot hij ooit nog eens een box wil bouwen, misschien ver in de toekomst. Dan bakt hij dus de honderden apen uit een naakte mechaniek uit een doos. Het is een langwerpig metaren doosje, dus de binnenkant van zo'n aap... ...waar vier ijzeren stangetjes en een dop uitsteken... ...waar je de ledematen en het apenhoofdje overheen kan steken. En zo beweegt hij met de ventielsteusel... En de andere is met de De beweging die hierin zit, zegt hij. De beweging die hierin zit is de ziel van de bimblebox. Ik weet niet waar deze mechanieken vandaan komen, zegt hij. Maar ze zijn oud. En alleen tegen heel hoge kosten precies zo na te maken. Verander je ook maar iets kleins, dan bewegen de apen niet meer zoals het hoort. En is de magie verbroken. Als deze mechanieken op zijn, en wat hier ligt is alles. Dan kun je nooit meer een echte bimbo box bouwen. Die techniek functioneert. Nu zetten we maar een avond Dat kan een beetje moeilijk worden, want die nokke hier niet zeer sauber verwerkt wordt, zie ik gerade. Okay. Terug in Nederland hoor ik over het Aapjesorkest. Orkest. Dat is een initiatief van de Nijmeegse Michel Holla... die 26 jaar geleden begon met het naspelen van een Box. Ik bel hem even. Wij kopiëren de Box, ja. Hoe, hoe, hoe ver gaat dat, wat kopiëren? Uh, precies zoals het is. De, we hebben een masker op, een apenmasker. Dus we zijn niet als, als mensen herkenbaar. En dan uh, als iemand dan een muntstukje erin gooit... Uh, dan beginnen wij uh, te wiebelen op de maat van de muziek, ik zet de muziek dan aan en dan na 15 seconden zet ik het weer uit en dan blijven we gewoon in die stand zitten. Hoe lang? Nou, net zo lang, totdat iemand er weer wat ingooit. En... Dus precies als een echte biebelbos? Ja, ja. We spelen bijvoorbeeld ook wel eens op uh, tehuizen uh, waar kinderen met beperkingen zitten. En dan zorgen we zelf voor de muntjes. Hebben jullie ook, uh, u ook het, uh, zeg maar de, de, de bewegingen bestudeerd van die aapjes, de motoriek? We maken bewegingen die, die bijna een mens niet na kan doen. Oh ja? Ja, uh, het, het is een hele rare beweging. Uh, het wiebelt alle kanten een beetje op. En uh, reken maar als je <lacht> daar een kwartier zit en je gaat zo'n beweging doen... dat je direct naar de fysiotherapeut kunt... Uh, <lacht> Het is, het is een vermoeiende, vermoeiende kwestie, hoor. Als we optreden, dan hebben we ook al 20 minuten op, 20 minuten af. En eigenlijk zien we bij iedereen dol enthousiaste reacties. Ja, dat is het enige woord dat ik maar kan verzinnen. Meerdere, ik heb alleen maar dat soort reacties ge gehad. Ja. En daarna ga ik weer terug naar de speeltuin Groenendaal in Heemstede... waar die fijne, zovele bimbo hier staat... Is steeds weer zo goed als het kan worden opgelapt. Je waande je even ergens anders. Het was net echt. En dat, dat is eigenlijk uh, wat nu helemaal niet meer is. En, maar toen dacht je, dit is echt. Het beweegt. Ja, je echt. Is het is veel, echt veel echter met al die elektronica. Ja, maar daarom maakt het eigenlijk, vind ik, de afstand nog groter. Ga mee. Nou, je fantasie is er gewoon niet meer bij. En hier is je fantasie er nog bij. Hier, hier, hier duik je in. En uh, kan je zelf alles erbij bedenken. Maar alles is tegenwoordig zo echt. Dat. Uh, het is te echt. Het is te echt, ja. Je, je denkt zelf niet meer. vind ik. ik. Ja, maar ik weet ook nog dat we stonden ervoor te dansen. Op ja. die muziek toch, vroeger? Ja. Is er nog toekomst voor dit soort vermaak? Ik ga maar eens naar Hapert bij Eindhoven in de buurt. Want daar zit prontofot. Inmiddels het moederbedrijf van uh, Gamo, dat dus sinds jaren en dag alle bimbelboxen in Nederland in uh, onderhoud had. En dat waren ooit vele tientallen. Ivo Gijspers van uh, Pontevot neemt me mee naar een hangar achter het kantoor. Daar staan de bimbelboxen. Twee stuks. Ja. Een, een, een beetje klem, alsof ze niet meer weg hoeven daar. <laughs> <laughs> Sorry, dat heb ik u al inderdaad in het voorgesprek heel eventjes uh, verteld. Ja, zoals gezegd, uh, we krijgen er heel erg leuke reacties uh, op. Maar valt er nog wat mee te verdienen? Uh, voor de, als we deze twee verkopen, wel. Maar jullie we hebben nog één, één, één box staan, hè? Ja, bij uh, speeltuin Groenendaal in Heemstede. In Heemstede, ja, ja, ja. ja. Levert die nog wat op? Uh, die levert uh, nog wat op, ja. Dus, dus, dat, ja. Is, dus dat is echt... Ja, ja, ja, ja. Uh, die wordt uh, dagelijks, ja. dagelijks gebruikt. Dus ja. andere, die is rendabel? Ja. Die is rendabel. Nee, als het rendabel is, maar ja, dat, dat, zo werkt het niet. Hè. Je, moet, je hebt nee. ook nog een soort lijn, soort lijn die uitziet als bedrijf. Klopt. Ja, of, en, Klopt. en als je daar niet in past, dan... Uh... Ja, wij, zijn, wij vallen inmiddels onder een, een, een grote bedrijf, Fotomie. Dat is een beursgenoteerd bedrijf die, die de zinnen en, en, en ook wel terecht gezet heeft op, op pasfotostudio's. Dus ID booth. En dan is dit eigenlijk een vreemde aap in de bijt. Ik zou eigenlijk een, een leuker tehuis voor ze ja, willen, ja. willen vinden dan hier in het, uh, in het magazijn. We hebben een, een aanvraag lopen van een, van een Nederlandse man die, uh, die eigen bedrijf heeft gehad. Uh, onder andere in Hongkong. En die mogelijk geïnteresseerd is om de productie van de bimbo box weer op zich te nemen. Ja, Zuidema, goedemorgen. Deze zakenman, die heet uh, Jaap Zuidema. Hij heeft in het uh, verleden... Miljoenen bad-eentjes geproduceerd in het Verre Oosten. Maar nu zit hij met een dilemma. Wat is het meest eenvoudige? Dat is een kast uh, laten restylen en in Hongkong laten maken. Maar hoe verder ik met Hongkong bezig was en hoe meer ik met een ontwerpen bezig was... kwamen daar bimbo-boksen uit wat uiteindelijk geen bimbo box meer was. Het was een, een, een plastic kast met, met uh, vaak rubberen of, uh, of kunststof aapjes. Wil je ze zo laten bewegen, zoals ze moeten bewegen, dat het weer... De, de, de, de, de charme heeft van de bimbo box. ja dat ik dat je in Azië niet verder komt. Daar zullen ze eerder weer gaan kiezen in opdracht van... Nee, we stoppen er een partij elektronica in en ze bewegen zoals ze moeten bewegen. Je kunt, je kunt, alles, je kunt in principe alles namaken, maar is het nog steeds de bimbo box? Ik geloof daar niet in. Ik denk dat Jaap Zuidema, na het horen van deze uitzending... in contact wil komen met Joachim Salzgeber. Heel benieuwd. Een groepje kinderen staat inmiddels in Groenendaal bij de Bimbo Box. Alles beweegt, alle aapjes doen het, maar ze hebben meer oog voor één enkel detail. Eén lampje doet het niet. Mm. Eén lampje doet het niet. Kijk, één lampje. Hoe oh, ze doet het lampje niet. Dat groene lampje, dat het niet doet. Daar praten ze over. Ik kan het niet goed omschrijven, maar het is van een heerlijke vergeefsheid, dat is het. Misschien is dat wel de essentie van die bewegende aapjes. Nou, nog één muntje dan. Gemaakt door Martin Mingema, eindredactie, Ottoline Rex. Ik ben daar dus ook geweest, hè? Als kind. In, in die speeltuin in Groenendaal. Waar Martin nu is. En ik was daar met oma Bijlo. En ik heb daar dus gestaan, precies. Bij die plaats waar Martin nu staat. En oma die vond die aapjes echt geweldig. vond ze heel leuk. En dan vroeg ze aan mij... mag ik nog een keertje een muntje? En dan pakte ik een muntje uit mijn zak en dan zei ik... ja hoor, oma, dat is goed. Doe maar. Mijn oma die vond het zo leuk. Mijn oma die had een ongelooflijk plezier in die aapjes. En ze voelden zich een beetje schuldig... omdat ik de aapjes niet kon zien... Maar dat was natuurlijk helemaal niet nodig, want ik hoorde dat mechaniek. En ik vond dat mechaniek magisch. Met zo mooi, dat kraak, dat gebron. Het was zo... Prachtig. Het was voor mij genoeg al hoe dat stilgezet werd. Alleen daarom al gooide ik zelf ook een muntje in die bimbo-box. Want ik hield en ik hou ontzettend van uh, mechaniekjes. Omdat ze zo... Ja, ze, ze zijn zo vernuftig. Ze zitten zo vernuftig in elkaar. Die mechaniekjes zijn zo echt en zo nep tegelijk ook. En dat is natuurlijk het, het grote verschil met elektronica. Elektronica is gewoon eigenlijk te echt. Maar dit, die, die, die aapjes die waren natuurlijk al krakenmikkig bij aflevering. Eigenlijk zou er een soort, soort museum voor dit soort dingen moeten komen. Een museum voor bimbo-boxen, voor jukeboxen, voor flipperkasten... voor al die oude mechanische spullen. Uh, die, die, die moeten toch geconserveerd bewaard worden. Hier ligt een gigantische taak, denk ik, voor Omroep Max. Dan nu... De Dans van de Mens. Het is tijd voor de derde aflevering van Als de Dag van Gisteren. Dat is een serieprogramma over momenten die het leven op zijn kop zetten. Vandaag het verhaal van Gilles Uitgedanst. Ik was een jaar of dat ik ben begonnen met dansen. Ik was In dat wijkje waar wij woonden of in de buurt werd er in een buurthuis... een dansschooltje geopend of in ieder geval danslessen gegeven. En dat vond ik ontzettend leuk. Maar er is ook nog een ander verhaal, dat ik platvoeten had. En dat het goed zou zijn tegen platvoeten als ik ging dansen. Ik had ook wel idolen, dat was natuurlijk Nouriev... Of Margot Fonteyn ook zoiets. Ja, ik zag mezelf toch wel als het elfje of het prinsje... of een, een, een Féirique-typetje wat, wat rondfladderde en mooie, mooie bewegingen maakte... die allemaal heel um, zacht en zoet waren... De academischheid de academische dat ik uh, fysiek niet juist lichaam had voor echt klassieke dansen. Nou, nu heeft haast niemand dat hoor. Dat is uh, misschien een paar meisjes, maar de techniek is nog niet echt gemaakt voor het, uh, voor het mannelijk lichaam. Maar ik was heel atletisch gebouwd. Dat ben ik nog steeds. En ik had inderdaad nog een stugge voeten, of dat nou, het nou zijn geen platvoeten meer. Maar ik had wel een enorme inzet en een enorm enthousiasme en uh, veel kracht. En uiteindelijk ben ik wel een klassiek danser geworden. Want ik ben wel, nog voordat ik de school had afgerond... gevraagd bij het Nationaal Ballet om daar te komen dansen. Ik was, denk ik, 21 toen ik bij het Nationaal Ballet kwam. 20, 21... En voor mij was het een enorm uh, goede leerschool. Want ik kwam in, in zo'n heel groot dansbedrijf terecht waar het heel hard werken was. En ik werd ook veel gebruikt. Ik was een, een, een, een veel ingezette danser. Misschien maar het geen bijzondere rollen, maar ik was wel gewoon altijd een ballet. de Ik uh, draaide ik mee. Ik weet nog wel dat er, als de lijst kwam met het overzicht van hoeveel voorstellingen iedereen had gedaan per jaar, dat ik bovenaan stond. Dus ik deed het meeste voorstellingen. En dat was ook veel aan hard werken, vooral als man in zo'n schelschroep. Je moet met die meiden rondzeulen, je moet ze veel tillen, partneren, springen, rondhoppen. En het was altijd heel veel, veel werk. Maar het was ook een heel erg leuke tijd. Het is niet wat vaak wordt gedacht, oh, daar is haat en nijd en afgunst en jaloezie. Dat juist helemaal niet tegenovergesteld. Een enorm, enorme collegialiteit en interesse en hulpvaardigheid. Dat was, dat was altijd heel erg leuk daaraan. Ik was altijd zenuwachtig. eigenlijk <laughs> ja, Als ik terugdeek waren het jaren van alleen maar zenuwen. Dat vond ik gewoon, dat vond ik normaal. Het was ook mijn leven, het was mijn identiteit. Ik, ik leefde dans, ik, ik was dans. En die zenuwen, dat, dat, dat hoorde erbij. Maar dat heeft me wel natuurlijk opgefroten. Dat, dat zwarte gat, het publiek wat daar zat, wat je voelde, wat je rook... Maar dan toch dat toneel op de ren En op het moment dat je er stond, dat je het gevoel had. Oké, okay, en nu is het van mij. En dat vond ik altijd ontzettend bevrijding. Met, met natuurlijk momenten dat ik dat niet had. hoor Dat ik echt helemaal bevroor van angst. Of dat ik geblokkeerd raakte. En dat ik uh, alle kanten opvloog. Dat ik moest springen in de lucht en dan twee rondjes moest draaien. Dat de tour aan heet dat. Dat ik zo, uh, zo bang was geworden. dat ik, uh, ik sprong omhoog en ik sprong horizontaal. De lucht in in plaats van de verticaal of dat soort dingen. En, dan, uh, en die angst die heb, ik, dat heb ik ook gehad. Ja. Ik ben na het Nationaal Ballet ben ik naar een modern gezelschap gegaan, naar de dansgroep Christine de Châtel. En uh, daar werd erg veel gereisd. Ook in, internationaal gingen we naar de Verenigde Staten, naar heel Europa door. En ik danste niet voor het publiek. Ik dansde misschien maar gewoon voor mezelf. Uh, maar wat het publiek echt vond, dat deed me niet zoveel. Want je hoorde ook altijd maar allemaal verschillende dingen. Iedereen vond wel wat en ze vonden altijd iets anders. En dan had ik altijd het idee van, ja, maar dat heeft eigenlijk helemaal niks met mij te maken. Ik heb gewoon mijn best gedaan. En dat je het niet mooi vindt, ligt niet aan mij. Dat is dan de choreograaf geweest of, uh, of de kostuumontwerper. Of, uh, we hebben ook dingen gedaan waarin er heel veel boel werd geroepen in de zaal. En dat het publiek het echt niks vond. En dat vond ik uh, geweldig. Natuurlijk, doen, maar het heeft gelukkig niks met mij te maken. En het vond ik leuk omdat het dan een gevoel gaf van interactie. Van er is het publiek wat iets terugdoet, niet alleen maar tot zich laat komen dat het allemaal maar mooi vindt. Maar hier is werkelijk sprake van de interactie. En als dat als boegeroep uitkomt, vind ik dat, vind ik dat prima. Bij Christine de Châtel, uh, dat was een heel klein gezelschap, waar ieder zijn rol had. Een voorstelling werd uitgevoerd, en dan werd die 40 keer gedraaid en dan deed je ook alle 40 die voorstellingen. Er was nooit een vervanger voor je. Er werd heel intensief gerepeteerd, er werd veel gereisd. Het was enorm motiverend en spannend allemaal, maar ik begon uitputtingsverschijnselen te vertonen, want het hield maar nooit op. Er kwam nooit meer rust in mijn lijf en in mijn hoofd. Er was alleen nog maar werken, werken, werken, werken, dansen, dansen, dansen. Ik kon het op een gegeven moment niet meer aan, maar dat realiseerde ik me niet. Ik kreeg gewoon uh, uitvalverschijnselen. Mijn, uh, het was altijd in de studio tijdens het werken. Dan dat opeens kreeg ik uitvalverschijnselen. Ik zat uh, weg. Ik dacht, kom, weer, ga door. Je kan het, je kan het. Je, je moet uitrusten misschien, of je moet... Je moet je concentreren. Nou, dat, dat werd steeds sterker. Op een gegeven moment moest ik moest stoppen. Ik moest iets moest, uh, muziek melden en uh, me rust geven. Maar waarschijnlijk heb ik mezelf veel te kort rust gegeven omdat ik me ook weer schuldig voelde dat ik uh, me terugtrok. En ik, ik het idee had, ze kunnen natuurlijk niet zonder me. Uh, ik ben onmisbaar. En wat verschrikkelijk allemaal en, ze, en ik laat ze in de steek en ze me wel kwalijk nemen. Dus toen ging ik weer terug. En ik kan me nog herinneren dat ik op een, op een gegeven moment op het toneel stond. Ik weet niet meer waar dat was, maar ik stond in een stuk. En opeens geloofde ik het niet meer. Ik geloofde niet meer wat ik deed. Ik geloofde niet meer in mijzelf dit, dit uit te voeren. Dat, uh, Opeens die, die drones spatten uit elkaar op het toneel. We waren op tournée in Montreal in Quebec. En daar liep de spanning zo hoog op, er werd er zoveel geruzied over en weer. Dat ik de ene blackout naar de andere kreeg. Voorstelling heb ik nog wel gehaald. Ik ben ook nog wel teruggekomen. Toen heb ik nog, misschien nog één stap in de studio gezet, één dag. En toen dat ik letterlijk in ben geklapt. Gewoon echt helemaal niks. Mijn hoofd hield op, er ging een knop om en die, dat, het ging uit. Ik zag zwarte vlekken en ik zakte uh, als een soort plumpudding in elkaar. Ik zat alleen nog maar bibberend, uh, huilend in een hoekje. En het was over. Nu ga ik af en toe naar dans. Het is wonderlijk. Zie ik al die, die, uh, die dansers heel druk bezig op het toneel. En dat vind ik dan heel schattig en leuk. En dan zie ik van ja, maar dat moet je ook doen omdat je jong bent. Dan moet je, heb je die energie en dan moet je dan rondspringen. En moet je... Maar wat doe je daar? Ik, ik, ik, uh... ik kijk naar een wereld die niet meer de mijne is. Ik heb, uh... Het is heel ver van mijn bed zo geworden. Ja. En dat is helemaal niet lelijk zo hoor. Ik heb uh... helemaal niet dat ik denk van gadverdamme, dat hoort er helemaal niet te zijn. En ze moeten geen geld krijgen. En onartistieke bedoeling of zo. Nee, absoluut niet. ...in alle liefde en mogen ze het allemaal doen en... ...alleen ik, ik heb er niet zoveel mee. <lacht> en dat is best raar dat het ooit alles voor mij geweest is. Dat het helemaal mijn leven, helemaal mijn bestaan en mijn grote droom... ...en dat is, dat is er niet meer. Dat is als een soort bubbel uit elkaar gespat. Uitgedanst. Het was deel drie uit de serie Als de Dag van Gisteren. Het werd gemaakt door Dorothee Forma, techniek Martin Kooldijk. En het was een herhaling uit 2010. Mocht u willen reageren op ons programma, dat kan op verschillende wijzen. U kunt bijvoorbeeld mailen naar redactie apenstaatje Redactie U kunt ook naar onze site www.hollanddoc.nl radio... En dan kunt u op, ook via de site online reageren. Maar wat nou ook zo leuk is... we hebben 40 nieuwe, oude documentaires online staan. Dat zijn oude documentaires van de RVU. De rolls uit het RVU Radio Verleden. En die zijn sinds kort ook toegankelijk um, op de site ter beluistering. En u kunt ook een abonnement nemen op de Bijlo Post. En dat is de nieuwsbrief waarin ik op donderdag heel af en toe vrijdag, nee, meestal toch wat donderdag... Uh, u attent maak op wat er aanstaande zondag in ons programma gaat gebeuren. Daar zal bijvoorbeeld inkomen dat wij volgende week deel 4 gaan wij uitzenden... van als de dag van gisteren en ook volgende week de documentaire... in de patatbak van de dokter op zoek naar duurzaamheid. Johan Dibits, documentairemaker, is samen met uh, Jan Nikols, die is arts, um, door Nederland gaan reizen in de Volkswagen bus van Jan Nikkels. En die rijdt op konzaatolie. Konzaatolie, dat is geweldig. En dat verbouwt die man, die verbouwt dat zelf. Nou ja, dat, dat moeten we natuurlijk allemaal aan doen in deze tijden van dure benzine. Uh, ja, je maakt je op die manier ook onafhankelijk van de olieindustrie. En die patatbak, dat busje, wordt zo genoemd in het dorp. Waarschijnlijk ruikt dat heel erg naar frituur als je op kool olie oh, rijdt. Dat weet ik niet zeker, maar ik denk dat dat daarom is. En ze zijn gaan kijken samen of, of, of van die bio-based economie... waar we eigenlijk allemaal naartoe willen... of daar nou eigenlijk iets van terecht komt. Ze hebben filosoof Lotte Asveld ontmoet. Ze hebben Jacqueline Kramer ontmoet in die twee dagen. En ze zijn... Um, Gezond gaan eten ook die twee dagen. En ze vragen zich af of dat nou eigenlijk wel goed komt met de wereld. Die, die mooie ideeën over onze duurzame economie. Nou, dat volgende week. En hier natuurlijk de sport met heel veel. Ajax! Ajax! Ah. Tot volgende week, luisteraars. Dag, dag, dag, dag, dag, dag. Zelf beleggen is wel leuk, maar het kost me te veel tijd.